De Spaanse koning Juan Carlos moet inleveren. De regering wil zijn toelage volgend jaar met 159.000 euro verlagen. Dat is 2% van zijn inkomen. Hij houdt nu 7.780.000 euro per jaar over... om zijn gezin en zijn paleizen te onderhouden. Natuurgebied de Oostvaardersplassen trekt dankzij de bioscoopfilm De Nieuwe Wildernis veel meer publiek. Vorige week zondag kwamen er 1500 bezoekers. Normaal zijn er dat er in deze tijd van het jaar zo'n 300 tot 500 per dag. Om de extra drukte te verwerken wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. De film ging vorige week in première. Het weer komende nacht minder wind. Minima tussen 3 en 8 graden. Morgen zonnig en droog en dan wordt het 14 tot 17 graden. Woensdag ook nog droog. Donderdag en vrijdag toenemende bewolking. Kans op regen. Maar het wordt wel iets warmer. Dit was het NOS-journal. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Op 4 oktober is het weer Dierendag.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 Bijna drie minuten over negen. Het ziet er niet best uit voor chronisch zieken en jong gehandicapten. Want ook in de zorg wordt flink bezuinigd. Dat zal ons misschien niet ontgaan zijn. Wat betekent dat voor mijn twee gasten aan tafel? Hier tegenover mijn twee jonge meiden met reuma. Wat ik inmiddels niet meer jeugdreuma mag noemen. Omdat jullie je jeugd al langzaam aan het ontgroeien zijn natuurlijk. En iedere maandag schuift uh, Ermer Wennebars aan. En blikken we terug op het sportweekend. Ja. En het was me het weekendje wel, toch? Tjonge, het, nieuws, het nieuws was wel een beetje het ontslag van AZ-trainer gert ja. Verbeek. Na nota bene een winst op, uh, ja. op PSV. Jij herkent je wel een beetje in deze man, hè? Allebei, nou, het is wel een eigenzinnige man in ieder geval. Je vindt jezelf ook een eigenzinnige man? Ik ben niet ontslagen, maar ik ben wel een keer... Ik ben één keer uit een team gegooid. Oh, echt waar? En, ik ben, ik heb, en ik heb één keer hebben, we, hebben wij ook de trainer ontslagen als, als collectief. Dus ik, ik, ik, ik herken de situatie wel een beetje. Maar is eigenzinnigheid dus... Uh, uh, staat dat, laat maar zeggen, meteen uh, gelijk aan, aan het makkelijk, niet makkelijk hebben in de sportwereld? Moet je toch een soort van kuddementaliteit mm, hebben? Nou, ik denk dat het ook een voorwaarde is om überhaupt te kunnen, uh, te kunnen fun fun functioneren in, in, in de sportwereld. Want het gaat om, het gaat om, het gaat om extremen. Ja. Dus ik denk dat een trainer ook een extreem moet zijn. Want je, want je verwacht ook extreme prestaties van de, van de, van de voetballers. Nou, dan zou het voor Gert-Jan Beek nog wel goed moeten kunnen. Ja, komen, uiteindelijk toch? komt het wel goed voor, ja. hem, voor die man. Heel goed. Erwin zit hier dus. De twee dames hier ja. tegenover mij zitten hier. Dus en je kunt, uh, kunt meekijken. Via Radio 1.nl klik je op het webknopje. Dan gaan we even zwaaien. We oh, ja. ja. zwaaien. Maar eerst gaan we luisteren naar The Church and Under the Milky Way.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 Lower the curtain down Memphis Lower the curtain Down alright I got no time For private consultation Under the Milky Way tonight Wish I knew what you in de vergetelheid geraakt. Maar dat was best een hele grote band in de jaren 90. The Church hoorde je en Under the Milky Way. Rolof. Als je jong en chronisch ziek bent... dan zijn de plannen van het kabinet geen goed nieuws voor je. De arbeidsmarkt moet worden geflexibiliseerd. En dat betekent straks, als het allemaal doorgaat... minder bescherming als je baasje wil ontslaan... omdat je niet gezond bent. VVD en A zijn ook van plan om flink te gaan snoeien... in de kosten van de zorg. En dat gaat weer ten koste van toeslagen. En ze willen waar, jongens? dat zijn jonge arbeidsongeschikten... met een uitkering, gaan herkeuren. En je hoeft natuurlijk geen raketwetenschapper te zijn... Om te, hopen dat ze hopen, om te weten dat ze hopen dat er minder worden. Ja, ja matig nieuws dus. Maar toch zitten Marloes van Oosterom en Marijn Sikkers... er nog vrolijk bij hier. Ze zijn chronisch ziek. Ze hebben voorheen jeugdreuma. Nu echte reuma, ja. als ik het goed begrijp. En met hen praten we over wat dit voor uh, hun allemaal gaat betekenen. Ja. Ik zei straks: respectievelijk 20 en 23 jaar, dan mag je niet meer spreken van jeugd. Nee, maar even voor de informatie: Marloes, jij ja, hebt het vanaf je derde en Marijn vanaf anderhalve, dus ja. dat kan je je niet eens herinneren. Nee, nee. Laten we het even over, over die maatregelen hebben. Die maatregelen die jullie dus boven het hoofd hangen... want ja. die, die zijn direct van toepassing op, op jullie situatie. Vooral ja. over die Wajong-uitkering. Um, daar er wordt over gesteggeld in Den Haag... en het, het is onzeker wat ermee gaat gebeuren. Jij bent Waaijonger, Marijn. Ik ben een echte Wajonger. Jij bent een ja. echte Wajonger, even voor de mensen die dat niet precies kielzuber. weten... Ja, het klinkt heel stoer, maar het ja, is. Nee, een... zuur, zei je dat oh, het helemaal okay. al niet stoer klinken. Nee, nee ik, heb, ik heb de waijong al vanaf mijn achttiende. Dus ik ben vanaf mijn achttiende arbeidsongeschikt. Ik ben nu 23. Dat is niet hoe je wil zitten. Ben je voor ja. een gedeelte arbeidsongeschikt of nee, helemaal? Ik ben arbeids... helemaal arbeids... arbeidsongeschikt okay. verklaard. En die waaijong is de, dat is de regeling, dat is, dat is de uitkering die ja, je dan krijgt. Die je dan ontvaart. krijgt. Ja. Ja. Ja. Okay. Um... Als jij deze discussie volgt. Want ik neem aan omdat het om jou gaat dat je dat doet. Ja, wat doet dat met ik jou? Dat, ik volg hem niet de hele tijd. Omdat ik er heel erg nerveus van word. Ook als we het dan nu erover hebben. En ik denk aan wat er allemaal kan gebeuren. niet zo heel lang over Nee, nee maar daar word ik, ja, ik, ik vind dat heel eng. Ja. Maar als ze het alleen al hebben over het feit dat ze gaan herkeuren. Dat... Dat is verschrikkelijk, want jij ziet mij zitten... en ja. ik zie er niet ziek uit. Nee. Als ik bij de verkeerde beland voor een herkeuring... en die zegt van, nou ja, mevrouw ziek, u ziet er niet ziek uit... dan heb ik die uitkering niet meer. Dan heb ik helemaal niets meer. Maar ik neem toch aan dat jij... Uh, uh, omdat je het ook al zo lang hebt, dat er ja. een dossier van jou bestaat... En dat een je dossier kunt... is bepaald geen garantie voor geluk. Oké. Okay. Kan ik helaas. Dus je moet als we straks. Heb je, ben je wel, word je ieder jaar gekeurd? Laat maar nee, zeggen, of niet? Nee, nee, nee, nee. Ik zit in die categorie dat ik niet ieder jaar her, uh, herkeurd word nee. in ieder geval. Ik weet ook niet helemaal hoe dat zit. Um, maar ja, ze hebben het er nu steeds over dat ze minder waar jongens willen hebben. Dat begrijp ik ook, want dat zijn er te veel. Dus die, die maatregel snap ik. Maar ja. mijn categorie. De Reuma-categorie, of de categorie waarin het gewoon niet te zien is, en het altijd een beetje, net, niet, net wel. Ja, hoe je dat nou moet keuren... Dus dan moet je jezelf bijna gaan verkopen als je dan het bij zo'n herkeuring is, het gaat Het is zitten. alsof ik mezelf moet gaan verdedigen. Terwijl dat toch niet de wereld zou moeten zijn. Marloes, voor jou? Ja, ik heb er zelf heel weinig ervaring mee. Ja. Want ik ben uh, blij uh, gezegend dat ik gewoon 36 uur per week mag werken. En daarnaast een studie mag volgen. Ja. Dus voor mij is de jongen eigenlijk uh, vooral uh, van het horen en het zien... Uh, van Marijn bijvoorbeeld. Ja, en van anderen, want je, hè, jullie kennen ja. nog meer mensen die, die met Reuma uh, te kampen hebben. Ja, absoluut. Die... Ja. En daar hoor ik heel veel verhalen over. Dat, ja, dat er, als je eenmaal in de om zit, dat je er ook heel lastig nog uitkomt. En uh, dat is ook wel wat het kabinet nu gaat doen. Ja. ja. Voelt, voelt, hoe voelt die onrust? Merk je dat ook Laat maar zeggen onder hé, lotgenoten? Want jullie hebben een lotgenotengroep mm -hmm. waarmee je daar spreekt. Zijn mensen echt in paniek? Want jij zegt, ik word er heel onrustig van. Ja, ik van. word er heel onrustig van. Ik spreek niet heel veel mensen over de waaien. Ik denk dat jij daar meer over... Uh... Ja, als ik dan mensen hierover spreek. Wat ik eigenlijk vrij weinig doe. Want ik merk dat er gewoon best veel onrust is. En, ja. en dat iedereen te beetje voor zich uitschrijft Van nou, weet je, zolang ik ja. het er niet over heb. Is het dan niet het aan is de orde? Het is nog niet besloten, dus... Dus ja, dan... We praten er eigenlijk niet heel erg veel over. Nee, iedereen als... is bang. Het ja. is wel je vangnet. En als dat vangnet verdwijnt, ja, wat hebben we dan nog? Ja, ik ben het 100% afgekeurd Dat wil zeggen dat je, ja, ben, jij krijgt die uitkering. Is, in hoeverre ben je ook afhankelijk van zorg? En moet je dat daarvan betalen? Nou, ik heb natuurlijk ik heb een hele hoge zorgverzekering. Ik heb hele hoge zorgkosten waarin gesneden gaan worden. Dus buiten de waaijong ben ik waarschijnlijk sowieso de sjaak. Ja. Om het maar even netjes te zeggen. Ja. Um, dus, dus al die maatregelen word ik onrustig van. Maar, maar die wij, dat is mijn basis. Dat is mijn loon. Al, hoe al hoe hoog hoe zijn die, die, die ziektekosten voor jou? Of die, die zorg? Nou, ik, ik vind het uh, een beetje moeilijk om een bedrag te noemen. Dus dat okay. ga ik niet doen. Maar, maar die zijn maar laat me een, een derde best... van, mijn, uh, van, van, mijn uitgaven. van je, van je, je uitgaven per uur. En al, ja, andere dingen. Dus ik heb in ieder geval uh, een, een fijn vangnet verder om me heen. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben. Die nee. thuis wonen, die van ouders afhankelijk zijn. En zo ga je dus in die om terug moeten. Heeft ja. Dat direct dan direct invloed, invloed. hierop. Ja. Um, stel, he, dat, en dat, dat zal gebeuren. Ja. Dat, dat zal geherkeurd her, gaan worden. Mm -hmm. Hoe ga je daar in hemelsnaam op voorbereiden? Ik denk niet ja. dat het echt kan hè Marijn. Uh, je voorbereidt op een herkeuring. Nou, ik kan natuurlijk wel... Um... Ik heb natuurlijk een heel lange ziekenhuisgeschiedenis. Uh, dus ik kan al mijn. Al dat mijn kan oude je wel artsen, overleggen. Ja, ja, die kan ik allemaal optrommelen. Van jongens, kunnen jullie misschien een brief schrijven? En, ja. ja. En dan nog is het afhankelijk van de goodwill van de arboarts... En de, of hij er verstand van heeft. Want dat is ook nog, nog maar de vraag. Ze dus ja. willen mensen is die jong uit hebben. Ja. Um, jij bent 100% afhankelijk van die waaier. Waai of ja. heb ja. je het gevoel dat je een slacht onnodig slachtoffer gaat worden van bezuinigingsdrift? Ik, uh, ik hoop het niet, maar ik, uh, ik vrees het soms wel. Hmm. Ja. Voor jou geldt het anders, want jij bent heel hard aan het studeren om opticiënt te worden. Ja, op Ik heb er geen lust van op dit moment. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. We gaan het straks ook uitgebreid over jullie ziekte hebben. Want heel veel mensen kennen wel het bestaan van reuma, maar niet zozeer jeugdreuma en wat dat allemaal voor invloed heeft op, uh, op uh, klein zijn en groot worden, zal ik maar zeggen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Um, eerst een prachtige zangeres, maar werkelijk een bloedstollend prachtige zangeres. Dit is Jovanka en Forgive My Soul. share the skies with me. And I, I'm trying to stay alive. His love is infinite, like fields of flowers. He's got freedom in his hands and he says it's ours. His love Heel blij dat ik dit mag draaien. Je hoort het Joe Vanka en Forgive My ja. Soul. Je hoort een fluitje en het is maandag. En er zit een sportweekend op en dan zit hier niemand minder dan Erben Wennemars. We blik een beetje terug op het sportweekend. Um, nou ja, wat, was, wat is je opgevallen? Nou, er is mij heel veel opgevallen. Want het was een fantastisch sportweekend. Maar het, ja, het ontslag van de, van de, van de AZ-trainer Gekje van Beek is mij natuurlijk wel heel erg opgevallen. Want ja, je wint dan van, van, van, de, van de koplopen... Ja. Met van grote PSV. cijfers en van, de, van PSV inderdaad. En dan een dag later hoor je in één keer het nieuws... Geek-Jan van Beek is ontslagen. Nou, dat is natuurlijk een uh, dat is natuurlijk vreemd. Ge, ge, ge, vreemd nieuws. En uh, Gretjan jan zei gisteren dit bij Studiosport. Ik ben wie ik ben. Uh, ik heb een bepaalde visie, een bepaalde strategie. En, uh, en daarnaast uh, heb ik een bepaald karakter. Uh, wat, wat zeker niet de, de, het makkelijkste karakter is, daar ben ik mezelf bij. Mm -hmm. Als ik al iemand iets verwijt, verwijt ik het mezelf. Dat ik, uh, dat ik toch te weinig uh, uh, flegmatiek ben geweest of buigzaam ben geweest. En dat, dan had het ook niet gewerkt om, om nog een tijd door te gaan. Ja, inderdaad. Dan, dan, dan, dan, ik ken Gert-Jan, hij is praktisch een beetje, zo, zo beetje mijn buurman. Hij is bezig met een prachtig huis aanbouwen. <laughs> Ze zijn beide allebei een beetje eigenzinnige karakters. Dus ik, ik ja, ik, dat is soms moeilijk om, om een beetje je plek te vinden in het sport. Dus ik herken er ook wel een klein beetje, ik snap ook wel een klein beetje wat hij dan, denk ik, doorgaat. Maar er zijn nog wel een paar vragen. Dat er zijn dus... zeker nog een paar vragen. En dat komt heel goed uit, want Gert-Jan Verbeek is aan de telefoon. Goedenavond, meneer Verbeek. Goedenavond. Uh, ben je het eens met Erben? Is, is het met een eigenzinnig karakter wat jullie allebei hebben lastig... om je plek te vinden of misschien wel te behouden in de sport? Uh, nou, dat, dat, dat weet ik niet. Want uh, het heeft drie jaar prima gefunctioneerd bij uh, AZ. Maar het is wel zo dat, uh, dat ook mijn veel eisen en, en, en mijn, mijn gedrevenheid wel ervoor zorgt... Dat, uh, ja, dat je heel veel ook van mensen in jouw omgeving vraagt. Mm. En dat kan best zijn dat dat op een gegeven moment uh, te veel uh, wordt of is. Mm. Dat ja, kan. Dan heb ik wel, uh, Jan uh, Erbe hier, um, gisteren hè, jouw gedrevenheid. Dus je zei er van, dat is, dat is iets wat jou echt heel erg kenmerkt. Maar gisteren zag ik zo'n enorme gelatenheid bij jou. Alsof je je, je ontslag geaccepteerd. En denk van ja, als je je schuldig gedraagt, dan ben je ook schuldig. Is het, is het, is het ook jou, jou, jou, jou, jouw schuld? Uh, daar waren, waren op een gegeven moment twee, of in dit geval zelfs drie partijen. Mm. De club, de spelersgroep of de, de, de, de totale begeleidingsgroep uh, en andere en, en dan, dan, uh, dan hebben daar uh, beide, beide, op de, alle drie partijen hebben daar mede van Bolle voor. voor het feit dat het uh, uiteindelijk uitgewerkt is. Mm. Uh, aan de ene kant de, de club in, in de zin van de directie die, die erop moet toezien dat, uh, dat dingen worden, op tijd worden gesignaleerd en bijgestuurd. Ja. Ik, die zelf uiteraard scherp moet zijn uh, en signalen moet uh, opvangen en daar wat mee moet doen. En de groep die uh, moet uh, opkomen voor zichzelf en aan moet geven uh, wat er speelt. Ja. Uh, want, uh, ja, je coach vaak gedrag, maar het gaat natuurlijk ook heel veel om wat er in die kopjes om, omgaat. Ja, ik heb, ik, ik, heb, ik heb zelf ook twee keer meegemaakt. Ik ben één keer. Uh, uh, moest bij ons de, de trainer weg. En toen zei eigenlijk de club, hè, of eigenlijk het management, zei van oké, okay, leuk hè, als jullie die trainer weg willen hebben. Maar jullie gaan eerst aan tafel zitten met, met, met, met uh, die trainer. En dat ik heb ik eigenlijk bij de club, bij AZ, eigenlijk niet gezien. Die, die hebben alleen maar een boodschap over. Maar had je niet van ze verwacht van oké, okay, leuk wel jongens. Hè, jullie zijn blijkbaar ontevreden over jullie trainer. Waarom zeggen jullie dat niet gewoon rechtstreeks te, tegen, tegen, tegen, tegen, tegen de, de trainer? Hier zijn wij helemaal geen partij in. Had je niet verwacht van de club dat ze zeggen oké okay, jongens, eerst aan tafel? Nou, zijn, uh, natuurlijk hebben we het ook, ook een moeizaam seizoen gehad. Mm. Waarin uh, op een gegeven moment, toch uh, aan het eind van het seizoen, toen het, uh, ja, toen het gewoon een, een uh, 5-12 was, zijn er natuurlijk gesprekken gevoerd met de directie, met de staf, mm. met de directie, met de spelersgroep. Uh, hebben we naar oplossingen gezocht en die zijn er ook wel gevonden. en Ze uh, hebben uiteraard uh, het, het seizoen nog redelijk uh, kleur kunnen geven, met name door die bekerwinst. Mm. Nou, dan begin je aan een nieuwe zoen, krijg je weer een nieuwe groepsamenstelling. Ja, en, en dan, dan, dan zijn wij misschien. één uh, de club en twee ook, ook de trainer. Uh, niets. Oh, hallo. Volgens mij gaat Jan een tunnel in. Gaat Jan de tunnel in? Volgens mij zijn we hem kwijt. Ik vraag even aan de regie, we zijn hem even kwijt. Ja. Gaan we, wij gaan er even over door. Want jij zegt net, ja. eh, eh, Erben, die, dat jij hebt het wel eens meegemaakt dat er een trainer weg moest. Toen zijn we aan tafel gaan zitten. Ja. Ik kreeg het idee dat Gert-Jan Verbeek nogal verbaasd was. Ja, maar toen het, maar dan, dus, dan, dan, er is helemaal niet gesproken. Maar dan, van dan begrijp je de club toch ook niet. Dan ga je toch eerst zeggen, als het alleen maar tussen de club en de spelers gepraat wordt. dan verwacht je toch dat de club zegt: allemaal en wel. Maar je gaat eerst eens eventjes gewoon feesten, feest. Jullie zijn allemaal volwassen, volwassen, volwassen ja. mensen. Jullie gaan tegenover elkaar zitten. En dan is, er kan er een sterk karakter zijn. Maar je moet die confrontatie aangaan. Gert-Jan van Beek, is er, wat je zegt net, er zijn drie partijen die daar... Die daar want inmiddels hebben we weer aan de telefoon, godzijdank. En drie partijen die daar natuurlijk uh, uh, op ieder hun eigen wijze schuld aan hebben. Maar ik kan me toch voorstellen dat als je zo hecht met een, uh, met een spelersgroep werkt... dat het een klein beetje als een dolksteek in de rug voelt, of niet? Ik heb het niet over, over schuld, ik heb het over verantwoordelijkheid. Er zijn drie partijen die, die hun eigen verantwoordelijkheid hebben in deze. Maar verantwoordelijkheid en, levert ook uh, schuld op natuurlijk, hè, uiteindelijk. Waarom? <laughs> nou ja, als je hiervan... Dat... Ja, sorry. Ja, waar, waarom uh, schuld? Uh, uh, daar waar drie partijen uh, met elkaar samenwerken... Huh? moet je zorgen dat er op een gegeven moment een, uh, op basis van vertrouwen... Huh? Uh, want dat is de enige manier om, uh, om goed met elkaar te kunnen samenwerken. En als dat vertrouwen op een of andere manier op een gegeven moment niet meer is... Ja, dan, dan, dan kun je eigenlijk op een gegeven moment, als, je, als, als dat te ver gevorderd is, niet, ja. meer, uh, niet meer verder. En dan ja. moet de directie uh, uh, in het belang van AZ een, uh, een beslissing nemen. Ik heb ook inderdaad, vertrouwen is een heel belangrijk iets. En ik heb ook een keer een breuk gehad, dat, dat was ook alleen maar een vertrouwensbreuk. Maar dan heb ik achteraf, heb ik daar best wel een hele periode last van gehad. Omdat ik denk van ja, had ik dan ook iets anders kunnen doen? Is, het, is, het, is, het, is een breuk dan ook het enige wat dan het, de enige oplossing die, die er eigenlijk eigenlijk is? Had het, was het, was het een gesprek nog niet. Uh, ja, gewoon. Had het, had het nog, nog, nog niet, nog, nee, nog niet een, kunnen, kunnen, kunnen lijmen? Nou, dat, in, de, in de ogen van uh, en, en, en dat, is, dat is wel iets wat, wat ik. Uh, wat, wat daarom heb ik ook gezegd. Het, het valt bij mij wel wat rauw op het dak. Uh, ja. Dat komt als een verrassing. Hey, want uh, in, in augustus is er ook nog een, uh, een, een gesprek geweest. En, en dat was gewoon uh, een, een, uh, met de spelersraad. En uh, nou, daar kwamen wel wat dingen naar voren. Maar daarin heeft ook de algemene directeur uh, aangegeven dat dat nou niet uh, zo heel bijzonder was. Ja, dan is er in de, in de afgelopen vijf, zes weken niet echt... dat je zegt. Wat voorgevallen waar je ze zegt, nou ja, dat de boel zal op springen. Ja. Maar er is bepaalde gelatenheid over de groep gekomen, omdat zij uh, toch menen dat er te weinig uh, mee gedaan werd met de signalen die zij dan uh, zouden hebben, hebben uitgezonden. Ja, maar dan, nou dan, zijn ja, dat, dus, dan zijn ze dus blijkbaar niet eerst naar jou toe gekomen met die signalen, maar, maar hebben het direct bij de, bij de directie neergelegd. Nee, dat hebben, ze, dat hebben ze afgelopen donderdag gedaan, ja. Maar ja. T, ik zei al, er, er is regulier overleg. Uh, ja. Eén keer in de zoveel tijd met de Spelersraad en, ja. en de directie. Vorig jaar dan... hebben we dat al gedaan. En, en, en nu hebben we dat, uh, de eerste ja. keer was dat weer in augustus. Nou ja, en, en, en dat zijn constructieve gesprekken uh, ja. die, die, die de directie heeft met, uh, met eenieder. Maar ze zijn wel, er, wel heel erg constructief. Want ze, want, want ze passeren jou en ze kunnen ook meteen een besluit nemen om jou er gewoon uit te zetten. Dat is toch, dat, dat, dat moet je toch. Ik vind het geweldig en ik vind het heel knap van je dat je zo netjes blijft, richt, blijft richting AZ. Maar je moet toch kwaad zijn van Als ik vandaag ook hoor. Hè, ik, ik lees vandaag vandaag de, vandaag vandaag de krant. En dan lees ik een stuur... die zegt van ja, voetbaltechnisch gebied, uh, we zijn, zijn we niet, niet met, uh, met uh, uh, Get Jane eens. Um, en ook, allemaal, weet je, en ook op menselijk gedrag. Ja, weet je, ja, koppigheid en eigenzinnigheid. Dat is toch juist je, je, je kenmerk. Hè? Dat is de reden waarom, je, waarom ze je binnenhaalt En daar rekenen ze je nu, je nu op af. Dan moet er iets zijn waarvan je zegt: van ja, dit is, wel, dit is eigenlijk te makkelijk. Ja, nou, ik ga niet reageren op wat, uh, wat er nu in de krant staat, want dat weet ik niet. Hm? Ik heb gehoord wat de directie mij heeft aangegeven. En dat zat hem uh, niet in, uh, in, in uh in het voetbal inhoudelijke kant van het verhaal. En wat dat, dat, dat daar, daar, was de uitslag van PSV ook, ook uh, debet, uh, niet deed aan, uh, het zat hem in de in de in de in de in de in, in, in, in de relatie tussen mij en en en en en mijn en, en mijn team. Nou, en, en, en dat, als dat, als dat op een gegeven moment niet, niet voldoende meer is, omdat mensen zich uh, uh, onttrekken en hun verantwoordelijkheid niet meer durven te nemen of willen nemen, ja dan, dan, dan, dan kan daar een, een probleem gaan ontstaan, is het niet nu. Het staat wel op, uh, op een aantal weken en dan ga je met een conflict uit elkaar en dan ontstaat er een keer een Russie uh, of een trammeland of, of je vliest twee keer. Ja, ja, dan vind je een stok om, om, om de hond te slaan. Ja. Als het gewoon uitgewerkt is, is het uitgewerkt. En, en als, die, als die conclusie door de, door de directie wordt getrokken, <coughs> moeten zij het belang van AZ een, een, een, ja. een, een, een, een vervolg innemen. nemen. Ik merk het wel. Je, je, je hebt er echt vrede mee, maar het is, het is nu afgelopen. Maar wat nou, ga je nu, nu, ik, nu ik, doen? Ik heb, ik heb geen keuze. Ik ben voor de nee. 105 gesteld. Er is mij medegedeeld dat ze niet met mij verder willen. Ja, ja dan kan ik uh, hoog en laag springen, maar dat schiet niet op. En, uh, nee. Daarin ben ik gewoon werknemer. En, uh, en zij zijn daarin de baas. En uh, ik vind het ook jammer dat, uh, dat, er, uh, dat, dat wij uh, niet nog een keer de deuren dicht hebben getrokken. en met elkaar aan tafel te zijn gaan zitten. Maar ja, dan, moet de, dan, dan, dan moeten alle drie de partijen daar, daar, daar uh, heil in zien. Nou, en van mijn kant was. Zei ik al, zei ik nog genoeg uitdaging en dan had ik het nog prima aan mijn zin. Uh -huh. Maar ja, die andere twee partijen schijnbaar toch uh, later la, uh, te, te complexe problemen aan, aan, uh, aan de grondslag om, om dan toch te besluiten om te stoppen. gert het is nog heel pril, uh, maar heb je al enig idee wat je, wat je gaat doen of wat je zou, wil, <laughs> zou willen gaan doen? Ja, ik ben vandaag vlakbij Erbugen aan Heesting. En de ik naar Burg aan Flussen. Ja, precies. ze heel goed. Nou, ik wens je daar heel veel sterkte mee. dankjewel voor het feit dat je even ons te woord wilde dus zijn. Gertjan van Beek, dankjewel. Ja, goed zo. Hoi, hoi. Ja. You're not the type of girl to remain with the guy with the guy too shy, too afraid to say he'll give his heart. say en fijn bij me. Radio 1, Eric Corton. De Amerikaanse politiek, ja... <laughs> het gaat er weer doorheen. De Amerikaanse politiek wordt het maar niet eens over de begroting. En er dreigt een shutdown. De komende uren is het erop of eronder. En wat die shutdown precies inhoudt... Uh, gaan we zo meteen horen van de correspondent Michiel Vos. En dat Reuma niet alleen maar een oude lullenziekte is... bewijzen Marloes en Marijn, twee schitterende jonge vrouwen... hier in de studio. En we gaan uiteraard praten uh, over die ziekte... en wat het allemaal inhoudt als je zo jong bent... en nog een toekomst voor je hebt. Wil je meepraten op Twitter? Dat kan natuurlijk via de hashtag BNN Today. Dit is Radio 1... Maar eerst de hoofdpunten van het internationaal van half tien met Raymond Serri. De Verenigde Naties willen dat Spanje onderzoek gaat doen naar de 114.000 verdwijningen... tijdens de burgeroorlog en onder de dictatuur van generaal Franco. In deze periode in de Spaanse geschiedenis, van 1936 tot 1975... werden mensen op grote schaal vermoord, gemarteld en in kampen opgesloten. Duizenden nabestaanden weten nog altijd niet wat er met hun verdwenen familieleden of geliefden is gebeurd... en waar hun stoffelijke resten liggen.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 omdat kijkcijfers dalen, moet er meer reclame. Maar er is ook al bewezen dat mensen zich erger aan reclame... Nou goed, ik uh, heb hem nog niet helemaal rond. Maar het is, uh, het is een onderzoek. Rolof! Ja, ik leg het je straks nog wel even uit. Dankjewel, Raymond, nee. trouwens voor het nieuws. Remon, nee, nee. Raymond. Sorry. Uh, dat geeft niks Erik. Eerder vanavond werden de nominaties voor de televisiering bekendgemaakt. In RTL Boulevard gebeurde dat. De prijzen worden op 18 oktober uitgereikt. Prijzen, zeg ik. Want op zo'n halen worden nog een nusje meer prijzen uitgereikt. De Talent Award bijvoorbeeld. Ja, er zijn Sophie Valley doet dus, uh, is daarvoor genomineerd. Maar die gaat hem niet winnen, want cabaretier Pieter Derks en prestator Kees Tol zijn ook genomineerd in die categorie. En die doen wel eens dingen voor dit programma. Punt. Is dat Ja, precies. Wij zitten in Kamp Kees en Kamp Pieter. Uh, Televizier Sterren, er zijn ook de nominaties voor binnen. Dat zijn de populairste mensen op de buizen: Art Rojakkers, Johnny de Mol en Jeroen van Koningsbrugge zijn bij de mannen genomineerd. En bij de vrouwen het platina blonde trio Chantal Jansen, Linda de Mol en Wendy van Dijk. Dat is allemaal leuk, maar het gaat om de televisiering, de Olympus van de Gooise Matras. En de drie genomineerden die werden bekendgemaakt door Kim Lian van der Meij, die op 18 oktober ook het Gala presenteert. En de eerste is. Divorce! Papa de mijn Nou in. Ik wil een scheiding. Ja, Divorce dus, een serie van RTL, bedacht door Linda de Mol... die dus twee prijzen kan pakken. Het gaat over drie gescheiden mannen die samenwonen in een luxe villa. Dat klinkt als een reality-serie, maar het is drama. De tweede kanshebber, Kim Lian. Flikker Maastricht. Ze hebben een van de zwarte auto getrokken. Wat de hele zwarte auto volgen die nu de tunnel uitkomt. Superspannend, flikker Maastricht naar een Belgisch idee. Een politie met Angela Schijf en de sympathieke Victor Reinier... Ja, mag ik even ingrijpen? Hallo. Oh, oh. Nou, uh... waarom is Penosa <laughs> niet genomineerd? <laughs> Erik, Dat weet ik, je nog helemaal niet, ga... ik heb de laatste genomineerd. Nee, nee dat zeggen we. Nee, goed. Zullen we even gaan luisteren naar de laatste genomineerde? Okay. gaan we daarna komen we erop terug. Wie is de mol? AVO. Ik ben de mol. Ja. Ja, terecht. Maar ja. ja, ik maak hem even mijn tekst af. Hè. Wie is de bol? Ook een van oorsprong Belgisch programma. Genomineerd sinds 1876. En dus ook kans op twee prijzen voor presentator... en goudhaantje Art Rooyakkers. Is, is Divorce van origine ook een Belgisch vorm? Uh, nee, nee okay. van, van, van Linda. Flikken. Uh, Flikken oh, Flikken Maastricht is Flikken een vriend. Oh, ja. ah, waar, waarom is Peno, als Flikken Maastricht... Dat is, dat, ik snap dat het hier genomineerd is... maar dan is Penose toch eventjes gewoon wel gewoon veel beter, toch? Zeg je nou een wit voetje bij Erik aan? Nee, nee Erik, kom op. Ik, gisteren zijn, zijn we begon Begonnen. Het was weer fantastisch, Penoza. We ik was... ook. Vind ik ook zo mooi. Ja, we, nee, nee. Ik, hoorde, ja, ik ken jou gewoon. Ja, dus ik, was net gewoon ik, hoorde, ik wilde bijhoren. Zo fijn. Maar het is nog... Hoop, er moet iets zijn in jou dat je zegt van... Ja, toch raar dat Penosa niet genomineerd is. Ja, het, is heel, het is heel simpel. Maar zal ik ja. heel, iets heel eerlijks zeggen? Ja. Uh, die uh, uh, ring, of dat zo'n prijs... Ja. Dat is gewoon echt een baljeuk. Ja, dat echt ik Neem maar serieus. Dat hou ik, we Wij dat maken een fantastisch mooi product. Moet ja. dat dan een prijs voor? Nee, dat vind ik, nee, goed. Voor mij over niet, maar ik vind het heel lief dat je het zegt. Nou. Serieus? Nee, maar dit is toch is, is gewoon waar. Als ik gisteren op Twitter volg, ik hè, en dan volg ik van Vernoza beginnen, nou, mijn hele timeline, loopt helemaal vol. We zitten er <laughs> klaar voor. Dat heb ik bij Flikken Maastricht nog nee, nooit Nee, maar doen. bij wie is de mol wel? Uit Uitrooyakkers. Ja. Hallo, goedenavond. Hi, goedenavond. Ik wil meteen iets rechtzetten, want we zijn al sinds uh, 1673 genomen hier. Hoor. <laughs> ja. Dus, ja. Is dit nu de, de zesde op rij en in totaal de achtste? Wat hoeveel, wat hoeveel is het? Nou, volgens, mij, volgens mijn telling is het ik dacht de vijfde op rij en de zevende keer in totaal. De zevende ja. in zijn totaliteit. Ja. Uh, dan zou je zo onderhand is mogen veronderstellen dat het een keer ging gebeuren misschien. Het zou toch godverdomme eens een keer tijd worden. <laughs> wel, <ik laughs> zeg. Heerlijk zeg. Dat uh, kan ook te maken hebben met het feit dat ik al drie flesjes champagne op heb jongens. Oh heel goed. Nou, dat een is, mooie is, avond. Oh dan blijf je even dan. Dat, ik zeggen, dat, is, <laughs> dat is prima. Hey, maar, um, ik, want nu is het door het de, door de publiek is er nu gestemd. En dus zometeen gaat er een jury dan mee vandoor. Is stemmen geblazen. Ja, Wat, nee, uh, volgens mij is straks ook het publiek dat kan stemmen... Ja, ...maar dan precies. alleen op die, uh, op die avond. Dus volgens mij gaan alle tellers weer op nul... ...en oh, okay. nu dan de, de strijd open. Dus een na een, een, een vier flessen een kleine blootreportage... ...zo hier en daar, dat, uh, dat zou kunnen helpen. Ik kan het in inplannen inderdaad, ja. <laughs> ja, ja. ja ik, ben ook gewoon, ik, ik zit ook na te denken over zo'n sex ...om die dan uit te laten. Maar maar lekker, even, even, te even zonder alle champagne... ...maar jullie uh, maken toch gewoon een serieuze kans... ...jullie gaan toch gewoon winnen deze keer, ja, ik weet het niet. Ja, dat, kijk, elk jaar wordt gezegd, jullie maken toch een serieuze kans. En elk jaar grijpen we er net naast. Dus ik durf ik daar durf niks meer over te zeggen. Ik hoop het. Want het was, we zijn heel trots op het seizoen in Zuid-Afrika dat we gemaakt hebben. En ja... Kijk, ik vind dat we hem verdienen, maar ja, het gaat niet om wat ik vind. Hey, nou, ik, zeg, ik zeg net, Erwin uh, zat net uh, een op de hemel. En, en, terecht vind ik... ook. en ah, jullie ah, hadden ook genomineerd moeten zijn. Eigenlijk zou wel een gouden kalf winnen toch? Nou, ik heb, dat, zou, dat zou ook nog kunnen. Maar ik zeg net, ja, die prijzen, weet je, je maakt iets heel moois. En dat is het heel oh. mooi als, dat, als het publiek dat dan uh, te gek vindt. Maar uh, als ik gewoon zie, inderdaad, de tijdlijn die gisteren volloopt. En dat heb je als je wie is de mol doet ook. Is dat niet veel ja. meer voldoening vanuit je publiek dan, dan, uh, uh, dan misschien zo'n prijs? Ondanks het feit dat hij ook door het publiek gekozen is. Maar. Ja, ik ga iets heel lulligs zeggen. Eer. Dat bedoel ik zeker niet zo. Maar kijk, dat zou ik ook gezegd hebben als je niet genomineerd bent. Maar als je dan bij die laatste drie zit... dan is het in één keer heel erg belangrijk en ongelooflijk leuk. En ja. ook dan wil je gewoon heel graag winnen. Dat begrijp ik heel goed. Op het moment dat je er dan zo dichtbij bent... dan moet je hem ook gewoon pakken ja, op, natuurlijk. Ja, een beetje die WK-finale tegen Spanje, weet je wel. Ja. Dan net niet halen. Nou, dat doet wie is de molle vijf, vijf jaar op rij. Dus het wordt nu tijd om dat te veranderen. Nee, de eerste beelden van het nieuwe seizoen zijn uitgelekt. Dat krijg ik net via de telex binnen. Wist je dat al? Nee ja, oh. ik heb. Er zijn prijswinnaars zijn uh, meegegaan. Ja. Uh, die mogen elk jaar mee. Als je is dus een prijs vraagt, dan mag je mee op prijs. Ja, ik begreep dat, er, dat zij iets al op hun Facebook hadden gezet. Wat is verspreid. Wat niet mocht. Nou, um, Wanneer gaat het Vrolijke feest van start? Uh, nee, de uitzendingen pas in januari. In januari de, pas hè? Ja. Jeemig. En 18 oktober uh, is dus die deduziering. En nu we genomineerd zijn, zullen we ongetwijfeld alweer van alles zo langzaam naar buiten komen over het nieuwe seizoen. Wij gaan allemaal op jullie stemmen. Bij goed, dan stem ik weer op de ja, dus, als het ooit, ooit zover komt. <laughs> waar dan ook, hoe dan ook, het maakt me allemaal niks meer uit. Heel uh, goed. Dankjewel uit en een mooie <laughs> okay. avond nog. hè. hoi. Yo, hoi, hoi. Me. don't you understand? vanuit mijn middelbare schooltijd uh, er gewoon nog steeds is en nog steeds over de wereld toert en je af en toe een hele goede tip geeft. Enjoy the silence, hoor die van Depeche Mode. Olof. Ja, het staat vast al in al jullie agendas, maar volgende week is het Wereldreuma Dag. Hoi! En die staat dit jaar in het teken van jongeren. Marloes en Marijn, ze zijn hier en ze hebben reuma. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe leg je dat uit? Hoe dat voelt? Ik kwam op een blog van een student die reuma heeft. Reuma Meisje noemt ze zichzelf. Van de blog reumameisje.blogspot.nl En zij schrijft... Mijn voeten en knieën alweer branden. En ook mijn handen zijn continu pijnlijk. Het voelt een beetje alsof iemand met tien botten mesjes... het binnenste van mijn lichaam open wil snijden. Maar net niet tot bloedens toe. Het is heel anders dan spierpijn. Maar het lijkt er toch wel weer op. Andere Reuma mensen weten vast precies wat ik bedoel. Maar het is moeilijk om aan anderen uit te leggen. Ja, twee van die Reuma mensen, zoals zij het dus noemt, oh. zijn hier Marloes en Marijn. Ja, ik hoorde ze straks ook al. Maar jullie zijn gewoon blijven zitten, want we gaan het inderdaad hebben over die ziekte, over oh. Reuma. Net een, uh, een, een, een mooie een beschrijving die probeert aan te geven wat het is om, om reuma te hebben. Ja. Laat ik eens dus met jou beginnen, Marijn. Uh, ja, want jij schrijft, dus ja. jij, jij denkt na over hoe je dingen formuleert, denk ja, ik. Ja, nou, ik merk zelf dat ik het heel lastig vind... om echt woorden te geven aan die pijn, omdat ja. die steeds wisselt. Ik heb het idee dat die pijn heel persoonlijk is. Maar wat zij zegt over die mesjes, dat herken ik wel. Ik noem het scheermesjes... En zij heeft het over bottenmesjes. Dus er zit wel enige overlap in. Dat ja. vind ik wel grappig om te horen. Jij, jij hebt deze ziekte al vanaf dat je anderhalf was. Ja. Dus dat, die draag je je hele leven al met je ja. mee. Ja. Uh, even voor mensen, voor de wetenschap. Hè? Want reuma associëren we inderdaad echt altijd met oude mensen. Met, ja. uh, met ouderdomsreuma. Met, met, met, met vergroeien, ja. Vergroeien, ja. vergroeien en moeilijke dingen. En moeilijk ja, die zijn er, zijn er inmiddels al minder. Omdat de... de ja, gewoon de wetenschap vooruit is gegaan. Maar het de, me de medische wetenschap vooruit ja, is gegaan. Ja, okay. daarin. Dus, dus die vergoeien uh, komen gewoon niet meer zo heel veel voor, mm -hmm. heb ik het idee. Tenminste, ik heb ze wat minder. Jij hebt ze ook niet zo. Nee, nee, niet. Nee. Maar ik had net gehoord dat er tussen de 3000 en 4000 jongeren met reuma zijn. Ja, die ja. Reuma, echt, je reuma ja. Ja, dus ja. zijn. Ja. Fors, ja. ja, dat is wel meer dan je denkt. Maar kun je dan ook, ook echt helemaal niks? Want ik zit de hele tijd naar na, na, na je, na je te kijken. Je vertelt ja. net dat je wel naar, naar, naar een concert gaat. Ja. Ja. Ik zie echt helemaal niks aan jou. Nee, nee dat je is lacht heel de hele lastig. Ja, ja. Dan, dan, dan zou ik zeggen, dan kun je toch ook gewoon, je kunt schrijven, je kunt ja. een telefoon opnemen. Nee, maar daar heb ik heel erg geluk mee, dat ik kan schrijven. Ja. Maar stel nou dat ik Timmervrouw had willen worden, ja. dan had ik toch een probleem gehad. Ja. Nou ja, de, de, dat probleem is bij jou wat zichtbaarder, Marloes. Want jij bent ooit aan een opleiding begonnen. Ja. Uh, waar je uiteindelijk mee hebt moeten stoppen omdat vanwege je reuma. Ja, ik volgde eerst met heel veel plezier de opleiding tot pedagogisch medewerkster. Ja. Alleen, hm. als vrij snel kwam ik erachter dat het lichamelijk toch niet heel erg haalbaar was. Al dat tillen, de hele dag hm. in touw. En, Elke keer maar weer die kinderen opdelen. Elke keer maar weer het vooruitschillen. Elke keer maar weer dezelfde handelingen doen. En ja, ik kon op een gegeven moment niet meer mijn uren draaien. Waardoor ik gewoon eigenlijk wel moest stoppen hoe vervelend dat ook was en even om daarop in te gaan waarom je dat niet meer kon is dat gewoon fysiek te zwaar of ben je in je wat je heeft werd die reuma ook met met laat me zeggen een, een mentale vermoeidheid of hoe moet ik dat zien nou vooral de vermoeidheid zeg maar echt dat ik moe was in mijn lichaam ja. um, nou die pijn die Marijn ook al omschreef dat dat je echt moe dat je echt pijn hebt dat je niet weet het is geen normale spierpijn je weet niet ook waar de pijn vandaan uh -huh. komt en ik weet merk wel hoe langer je uh, Beter met de om omleerd gaan, hoe eerder je pijnklachten herkent. Maar toen, op dat moment, moest ik zo'n stoppen omdat mijn lichaam het gewoon niet meer aankomt. En dat is heel erg heftig geweest. Ik kan ik me voorstellen. Nou, Overigens doe je nu wel iets waar je heel veel absoluut, plezier uit haalt. Want je absoluut. gaat op de worden. Ja, absoluut. Uh, dus je hebt wel weer iets gevonden. Maar op, op dat moment is dat dan een van de zoveel tegenslagen die je, uh, uh, die je dan weer moet overwinnen in ja, je leven? het is wel weer even een stap. De uh, eerste stap om te stoppen met je opleiding is een hele onderneming. Want je wordt toch op iets afgekeurd waar... Ja, wat je aan de buitenkant totaal niet kan zien. Ja. En waar wat mm -hmm. je zelf niet zo heel veel aan kan doen. Het enige wat je kan doen is... is je heel erg trouw houden aan je medicatie of aan je therapie die je hebt. Ja, zelfs dat is niet... Uh, dat werkt niet altijd. Nee, hè? dat is niet haalbaar. Mm -hmm. um, dus, waarom niet? Waarom werkt dat niet altijd? <laughs> nou ja, weet je... Wij patiënten kunnen niet op ons lichaam vertrouwen, hoezeer we ook ons best doen. Als we heel braaf onze pilletjes blijven innemen, dan, dan nog kan het zo zijn dat we pijn blijven houden. Of dat we te moe zijn, of dat de ontsteking toch terugkomt. Dat betekent dus dat je goede en hele slechte ja, dagen hebt. Het ja, is een wisselend, is wisselend ziektebeeld. Ja, okay. ja, ja. Maar pijn is daar, staat daar wel centraal in. Hè? Ja, pijn is wel. En minst. moeheid voor mij persoonlijk ja. heel erg. Ja. Wat zeg je? De moeheid. De, de vermoeidheid. Staat ja, ja. Ja, ja. ja, staat wel samen met de pijn wel centraal. Ja, Absoluut. Pijn. Ik, ik heb wel eens een langere periode, dan heb ik het over twee weken, wel eens ergens pijn aan gehad. En dan denk je, oh, wat is dat? Dat is inderdaad heel vermoeiend. Ja. Um, en dat moet op een gegeven moment gewoon weg. Want dan word je knetterge, knetter, knetter, gek ja. van. En dan bij jullie gaat dat niet Bij ons gaan, gaat niet dat weg. niet weg. Nee, ik, nee. ik zou me zo voor kunnen stellen dat je daar ook want dat moet je overwinnen, dat, ja. je daar, dat je daar hard van wordt. Ja, ik weet niet of hard echt het wordt. Ik zou mezelf niet als hard nee. schrijven. Nee, nee, ik weet, de, de ziekte is gillig... en hoe ik ermee omga is nog veel gilliger. Um, ja, ja, dat klinkt leuk. Nee, dat, dat vind ik leuk, maar dat moet ja. je dan even uitleggen. Want ja. ik, kan, ik, ik denk dat ik er een voorstelling bij heb, maar leg je Ja, uit. nou ja... Ik, ik, ik heb die pijn dan uh, een groot deel van de dag. En uh, er zijn momenten waarop ik dat heel goed aan kan. Er zijn ook momenten waarop ik heel boos ben. Of ja. heel verdrietig. En zeker met dat verdriet kan ik nog niet zo goed omgaan. Dus dan word ik daar weer boos van. Dat kost al zoveel energie. Dat komt dan ook nog eens bovenop die pijn. Dat is best wel, best wel veel. Leef jij met, die, met iemand samen? Ja, ik heb een hele fijne relatie. En is dat, hoe gaat hij of zij daarmee om? Hij gaat daar heel goed mee om. Ja? Ja, ja, Het is voor hem ook wel eens moeilijk. Zeker als ik uh, boos ben. Boos is wat lastiger om mee om te gaan dan verdriet denk ik. Um, maar over het algemeen, ja... wij zijn al vijf jaar bij elkaar, dus dat gaat heel goed. Maar, um, want je zegt... ik ga daar heel grillig mee om. Wil dat ook zeggen Nou, dat niet dat... altijd hoor. Nee, maar ik heb, soms, nu, ja. ik heb nu een periode gehad waarin ik heel veel pijn had... op een manier die ik nog niet kende. Ik, had, uh, ik kreeg syndroom van Tietze erbij. Dat zit op je borst. Dus dat is een heel centrale plek. Dus een borstbenenontsteking. Ja, ja. ja dat, doet, dat doet echt verschrikkelijk veel zeer. Um, cool. En dat was een pijn die ik niet kende. Nou, ik wist niet wat ik daarmee moest. Dus dat, dat is een heel ander proces... dat er wel mee te maken heeft, maar wel... Jullie kennen elkaar. Jullie zijn. Vriendin is voert misschien wat ver, maar jullie kennen elkaar en waar hebben jullie elkaar leren kennen, Marloes? Ik ken de Marijn, het jaar eerst de columnbundel. Want ik stond op Een website voor jongeren. Je schrijft dus niet alleen maar voor de la, jij schrijft ook gewoon dat mensen het kunnen lezen. Ik heb hier ook een prachtig boekje in mijn hand. en oren gegeten. Maar daar komen we zo meteen nog wel op. Maar daar zullen we elkaar leren. Ik van. En door de verschillende social media dacht ik, hé, ja, zij is wel echt. Zij beschrijft precies wat ik voel. En ik, ben, ik kan dat helemaal niet met woorden. Ik zeg het dan liever gewoon tegen iemand face-to-face. -face. Mm -hmm. Ik kan het totaal niet op papier zetten. En ik merkte dat, dat Marijn echt soort van beschreef wat ik dacht. En eigenlijk zijn we zo een beetje in contact gekomen. En toen moest ik eigenlijk op een dag zomer naar Amsterdam. Toen en Marijn, toen, was ze daar. toen was ik daar op <laughs> ja. eten met een doos vol cupcakes. En, uh, ja. ja, dat is wel... Ja, uh... En het klikte. Hey, klik, ik wil zeggen, het klikte. Hoe, ja. hoe belangrijk is het, is het voor jou dat je um, dat met haar kan delen en vice versa? Dat, is dat belangrijk dat je daarover over praat met lotgenoten? Ja, het is voor mij wel een groot stuk rondom de acceptatie. Dat is heel erg geholpen. Natuurlijk, ik kan uiteraard tegen je vrienden en familie ook altijd kwijt hoe je je voelt. Maar een lotgenoot die weet wat je voelt, zeg maar. Je hoeft het dan niet meer uit te leggen. Als, ik zeg, als je zegt, van nou die en die behandeling... Van tien keer weten ze het gewoon, of hebben ze het zelf ook al vaker ja. gehad? Ja. Is, is er veel onbegrip? Want ik, ik, ik vraag net: Kijk je je af, god? Kun je ik zie niks aan je. Nee. Word je dan boos, of, of is het dan nee? Ik vind het heel eerlijk als je dat zegt. Maar als ik straks de lift pak um, bij het uh, station en er staan daar mensen die zeggen: joh, waarom pak jij de lift? Je bent een ja. jong meisje, Laaie donder.' Ja, ja, ja. ja nou, dat heb ik heel vaak. Dat zijn de reacties die die dit oproept. En na zoveel jaar, wat doe jij dan? Leg je, het, leg je het rustig uit? Eén laat je ze gewoon wel, doodvallen? Ene ja. keer wel. En de andere keer denk ik, joh, het gaat je gewoon niks aan. Want het is mijn ding. Het is niet iets van iemand anders. Ja. Nou wordt er onderzoek gedaan. Naar reuma. En mm -hmm. naar medicijnen gezocht. En, en soms ja. komt er een kleine doorbraak. En soms gloort er iets meer hoop aan de horizon. Ja. Ja. Um, hoe, hoe voorzie je dat je leven verder gaat lopen? Marijn, laat ik maar met jou beginnen. Met Denk je dat er binnen jouw leven nog een medicijn gevonden wordt waardoor je in ieder geval pijnloos door het leven kan, bijvoorbeeld? Nou, dat Zonder weet ik dat niet. je er duf van wordt? Ja. Nee, dat, dat weet ik niet. Ik heb nu een medicijn waar ik het uh, best wel goed op doe. Dus dat is heel prettig. Ik, uh, ik hoop eigenlijk gewoon dat het zo blijft. Ik heb, ik heb niet het idee dat het ooit helemaal weg zal gaan. Mm -hmm. Dat is ook niet erg. Dat is niet een, uh, een moeilijk onderwerp om over na te mm -hmm. denken. Maar misschien dat, dat, ja, dat ik nog wel iets meer zou kunnen, nog wel iets meer energie zou kunnen krijgen. Dat zou fijn zijn. Maar zijn er gewoon ontstekingen, of niet? Ja. reuma is gewoon, want mijn, mijn oma had het heel ernstig. Daarom, daarom ja. zit ik ook zo verbaasd te kijken. Mijn oma had namelijk een reuma. Maar Die was er wel even wat anders aan toe dan, dan jullie. Als ik ja. dus ja. zie. Maar, maar zo die was ontstekings... dan ook al oud. Ja, maar, ja. Ja. Ja. maar kun je dan niet, uh, kan er ook geen. Kan er, kan er geen geneesmiddel voorkomen? Ik denk dat we op dit moment de wetenschap nog niet zo ver is dat het ooit genezen kan worden. Ja. Nee, maar wel een heel eind. Ja. Als je nu als, als kind reuma ja. krijgt, wordt je platgegooid met de medicatie, is de ontsteking weg. Dat hadden dan, wij dus ja. nog niet. Nee. Nee. Dus nee. Maar, ik denk wel dat door al het onderzoek wat er nu gedaan gaat worden... en ook mm -hmm. de aanleiding van de campagne die binnenkort start... 12 oktober? 12 oktober. Nee, 4, nee, 4 oktober. Hij oh, begint op 4 oktober. 12 ja. oktober ja. is de Dag. Ja, precies. Ja. Ja. En um, ik denk wel dat wij, dat wij niet heel veel last meer zouden hebben... van de wetenschappelijke ontwikkelingen die er nu komen. Maar dat de generatie na ons... dat die er wel heel veel profijt. En dat het sneller herkend kan worden. En sneller behandeling gestart kan worden. En dat ze niet weer ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Want ik merk gewoon dat in je puberteit... Ja, dat lijkt me heel ingrijpend. Is het heel ja. heftig. En ja. ik denk dat wij allebei wel uit ervaring spreken. Dat we nog steeds daar wel... Ja, je wordt heel erg gevormd door het ziek zijn. Ja. En mijn ja. vrienden kennen mij ook niet anders. En, je en, ken, en, je, en dat is ook een ding. Je kent jezelf ook niet anders. Nee, nee, nee. ik ken ook mezelf niet zonder reuma. Dat vragen ja. mensen ook best wel veel... Hoe, hoe zal het zijn zonder? Ik vraag me heb je daar zelf ook wel eens Als je daarover fantaseert... dan neem je aan dat je dat wel eens ja. doet? Of doe je dat juist niet? Ik nou, wel heel erg. Ja, Ik kan het soms wel... Uh, um... Soms wel hebben. Maar dan is het altijd van. Um, wat heeft Roma je gebracht? En zo. En daar heb ik dan weer wat minder mee. Omdat ik denk, ja, wat heeft hem gebracht? Nou, je kijkt naar mijn knieën. Ja, het is, ja, ja. ja, ja. Maar het heeft vroeg, je ook dit gebracht? He? Ik, heb ook een boekje, uh, ik heb een boekje in handen. Er ja. is nog een klein boekje. Poezere oren ja. ja. uh, Van Marijn Sikke. Dus um, ik zie hier kaarten met een geweldige. Zoals uh, ja. Sjaak afhaak, lui wel. Maar zijn ontzettende huismis. Om mensen ja. ervan be, uh, te doordringen dat jullie dat vooral niet zijn. Nee, nee. Um, heel even, want ik vind het. namelijk nou, mag Ik hou van schrijvers. Dus ja. ook van, van, van jouw schrijvers. Ja. Ja. Dit boek heb ik van jou gekregen dit heeft met reuma te maken maar ja. je bent ook bezig met je eerste roman. Ja, ja, maar eerst voordat ik daarover ga vertellen... wil ik heel graag um, toch nog eventjes over tweede bundel vertellen. Ja. Um, want niemand weet nog hoe die heet. Dus ik heb een oh. kleine banner oh. voor je. Ja. Er komt gewoon nog een bundel eerst er nog komt, een andere. 12 oktober komt het vervolg op poesenoren uit. Dus we hebben een primeur van de dus nou. okay. Ja, en niemand en weet nog hoe heten. die heet. Maar hij Hashtag, Hashtag #lolreuma. Ja. Ja. Hashtag ja. #lolreuma. #lolreuma. Ja. En Dat die kunnen we ook alvast op Twitter gaan die, ja, gebruiken? Ja, heel graag. Want ja, ik heb op een gegeven moment bedacht van... Ik moet een overkoepelende hashtag hebben. Om het over reuma te kunnen hebben. Ja. Met andere reuma patiënten. En ik, Je hebt die site lolcats. Ze zijn allemaal hele flauwe plaatjes van katten. En ik dacht ik moet iets flauws. van maken. Lol reuma ja. is het geworden. Ja, precies. Hartstikke goed. Om het luchtig te ja. houden. Nou, Die gaat dus officieel. Dan is het eigenlijk 12 oktober van start. Maar we ja. kunnen er al wel mee aan de gang. Hè? Ja. Ja. Zeker. Mag ik jullie allebei ongelooflijk danken voor jullie komst. Ja, voor, ja, bedoel, uh, bedoel. voor het gesprek over deze, over deze ziekte. Waar jullie al uh, je hele leven mee te maken hebben. En hopelijk dat er ooit, uh, ooit iets voor gevonden wordt. Laten we het daarop houden. Dank jullie. Wel, Willem-Kons, Marijn Sikker en Marloes van oost Radio 1, Eric Kortom. PNN Today. Shut! Down. Dat is een heel mooi woord, maar ook een heel gevaarlijk woord... want de ogen van hem in Amerika zijn morgen op twee dingen gericht. Het ene uh, de oog dus op de eerste dag van Obamacare... en het andere dus op de zogenaamde shutdown van de overheid. Vanavond is de deadline voor een akkoord over de overheidsbegroting... maar de partijen lijken het maar niet, niet eens te kunnen worden... en daarom sluit de overheid misschien wel haar deuren. Toch, Mich Michiel Vos vanuit New York? Ja, dat ziet er wel naar uit, dat inderdaad de deuren van de overheid dichtgaan. En iedereen verzucht nu al... de hele dag op radio en televisie. Don't you love American democracy? Ofwel, het is zo'n puinhoop dat zelfs de gemiddelde... Amerikaan die nog enige... zeg maar liefde of sympathie heeft... voor Washington het nu toch wel echt heeft gehad. Want inderdaad, over acht uur... zeer waarschijnlijk middernacht hier in Amerika... gaat de overheid dicht. En de vraag is... wat er dan gebeurt? Wat, wat, wat betekent het precies? Want je zegt de overheid gaat dicht. Dat klinkt heel abstract. Wat, ja, dat klinkt ook een beetje te abstract. Dat is ook een beetje flauw, want... Er zijn, er zijn bepaalde overheidsdiensten die echt dicht gaan, maar er zijn er ook heel veel die gewoon blijven doordraaien. Allereerst gaat er een briefje naar 800.000 federale arbeiders, uh, ambtenaren moet ik zeggen, mm -hmm. die morgen niet kunnen komen. Of die morgen alleen maar even op het werk kunnen komen om zeg maar, de boel af te sluiten. Ja. Die worden vervolgens met verplicht verlof gestuurd. En dan gaan er allerlei niet-essentiële overheidsdiensten gaan dicht, zoals nationale parken, musea... Maar ook bijvoorbeeld diensten die uh, voedsel inspecteren. Die gaan ook dicht. Dat wordt niet essentieel genoemd. Wat natuurlijk, dus is Amerika blijft bestaan... is voor een deel uh, de, de funding, hè, de, de, het geld dat stroomt naar het leger. Naar ja. uh, de verschillende onderdelen van het leger. En zo wordt dus de overheid zeg maar een klein beetje verdeeld... in essentieel en niet essentieel. Oké. Okay. Ze, ze hebben nog een paar uur. We hebben ook een quoteje van Obama, als ik, uh, als ik het goed heb. Laten we even luisteren. They're focused on trying to mess with me... They're not focused on you. They're focused on messing with me and not focused on messing with you. Er is nog een paar uur de tijd. Wat betekent dat concreet? moeten ze nu met elkaar in de slag? Ja, ze moeten met elkaar in de slag. Maar wat je net liet horen van Obama, dat is schoolpleintaal. Dat is hey, you want to mess with me, I'm going to mess with you. En dat is ook een beetje wat er nu aan de hand is. De Republikeinen hebben om 101 redenen bedacht dat de shutdown van de overheid gekoppeld gaat worden aan een afbouw of in ieder geval defunding, dus het niet meer funderen van Obamacare, de nieuwe gezondheidszorgwet, die inderdaad zoals je net al zei morgen van kracht gaat. Ja, die gaat. Ja. Die koppeling gemaakt en dat is voor democraten. Uh, ...onverkoopbaar, dat is ondoenlijk. Dus ja, they're messing with me. Dat betekent, ja, ze spelen een politiek spelletje. Ze gaan voor mij, voor mijn... ...signature achievement hè, uit de eerste termijn... ...mijn healthcare law. En dat laat ik niet gebeuren. Die wet is er ooit gekomen in 2010. Die is vervolgens is daar een verkiezing overheen gekomen. Ik ben herkozen. Het heeft voor de Hoge Raad gelegen. Die heeft het goedgekeurd. Het is klaar. Maar de... De republikeinen zeggen nee, deze wet is onpopulair... en zal de Amerikaanse economie nog een keer in een recessie drukken. Daar moeten we vanaf. En die hebben die twee dingen gekoppeld. En nu is de vraag wie gaat er winnen op dit schoolplein. Tot hoe lang hebben ze nog? Wanneer moet het ja, is we bekend? Nog, ik geloof, er zijn ook allerlei klokken natuurlijk op de Amerikaanse televisie. Acht uur en ik geloof zes minuten, zeg okay. uit mijn hoofd. Acht uur en zes minuten. Dan houden wij That's nog even de, de billen tegen elkaar hier om te kijken Juist. hoe het daar, daar afloopt. Michiel Vos, hartelijk, hartelijk dank vanuit New York. Geen dank. Goed. BNN Today. Ja, de Groningse burgemeester... Ja, dat ben ik. De Groningse burgemeester Peter Reewinkel... heeft commentaar op zijn Haagse collega's. Hallo Erik. Hey het kan absoluut niet dat in de Tweede Kamer... iemand voor een zielig, miserig, hypocriet mannetje wordt uitgemaakt. Dan moet de voorzitter optreden. En ze moeten van verzekerd zijn dat ze in zulke gevallen wordt gesteund. De discussie daarover moet in het presidium van de Tweede Kamer worden gevoerd. Anders duurt het niet lang meer en zijn we een echte bananenrepubliek geworden. En dan Evert appel. Weet je Erik, vanmorgen dacht ik, wat zou Gert-Jan Verbeek de dag na zijn ontslag bij AZ doen? Dus even bellen. En inderdaad, wat ik al dacht, klussen aan zijn blokhut in de ja. Sallandse bossen. Zo verwerken je hier ontslag. Goed gedaan, Gert-Jan. Precies. Hakken en zagen. Dat was hem voor vanavond. Zometeen langs de lijn met Dionne de Graaf. Een hele mooie avond nog. BNM